En waar, als ik vragen mag, blijf je nou met je dankbaarheid? Geen vingers steek je naar me uit. Terwijl een of andere krankzinnige moordenaar mij bedreigt. En jij, lafaard. Milena, het spijt. Me... Spijt! Spijt! Milena? Die envelop? Daar zit geen postzegel op. Nee. Heb jij die eraf gehaald? Ah, natuurlijk niet. Maar dan? Dat betekent.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 Zou het zo gek zijn als hij het was die die keels achter me instuurt? Dat hij die brieven schrijft? Voor ons tweeën, Richard? Voor jou en mij? Oh, Milentje, dat meen je toch allemaal niet? Hij is zo anders de laatste tijd. Ja. Weet hij ervan, van onze verhouding? Zelfs al zou hij het weten. Nee. Jij en ik zijn altijd de beste vrienden geweest. Ruzie om een vrouw, dat, dat kan niet tussen ons.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 Ik heb Marlies gekend. Vroeger, van school. Juist, yes, ja. Uh, vindt u het goed dat ik even binnenkom? Uh, komt u, mij. Gaat u zitten. Dank u.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 je. Ja? Het doel, Milena. Een beetje opgewekt. Hè? Valt er iets te vieren, tenslotte. Het lukt me nog niet zo. Maar, nou, Milentje. Alle deuren en alle ramen zijn potdicht. En het pistool ligt voor het grijpen. Vannacht zal niemand ons misdoen. Doe maar. Het is tegen twaalf. Hè? Champagne staat klaar. Ah, ja. Nou.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 Schiet maar. Schiet dan als je durft. Kom niet dichterbij. Schiet terug. Achteruit zeg ik je. Schiet dan. Ik... Ik... Ik kan niet. Geef. Dat pistool. Zo. Het was eigenlijk helemaal niet zo slecht, dat plan van jou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 Papieren tijger. Dit luisterspel van Georg K. Beres werd vertaald door Koert Poort. Personen. Milena Doreswit. Jo Erik Plooier. Richard Rob Vruithof. Inge Janine van Weli. De heer Stolwijk Wim Kouwenhoven. Regie Ab Van Eyck. Dit was Litrama.